De politie in Rotterdam heeft de afgelopen drie weken 260 reacties binnengekregen over de vermiste Monika Tanova. Die tips kwamen binnen via een speciaal opgerichte website. De politie hoopt zo de vermiste Bulgaarse vrouw te vinden. En omdat er zoveel reacties zijn gekomen blijft de site drie weken langer online. Want de gouden tip zit er volgens de politie nog niet tussen. De destijds 25-jarige Monika Tanova wordt sinds december 2010 vermist. Binnen de trojka van het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank is oneenigheid over de kwestie Griekenland. Volgens persbureau Reuters weten ze alle drie dat Griekenland niet op eigen kracht uit de crisis kan komen, maar wil geen van de partijen opdraaien voor de extra kosten. Het IMF vindt dat Europa verliezen moet accepteren op de noodleningen aan Griekenland, maar de Eurolanden en de ECB weigeren dat tot nu toe. De kwestie maakt de onderhandelingen tussen de trojka en Athene moeilijker. Alle partijen willen Griekenland in de euro houden, maar niemand weet nog hoe. Volgende maand moet duidelijk worden of de eurolanden al het geleende geld ook werkelijk terugkrijgen. Mensen die een hypotheek voor een huis willen... moeten ook geld kunnen lenen bij pensioenfondsen. Dat bepleit een coalitie van bouwers, corporaties, vakbonden en huizenbezitters. Ze hebben samen een plan gemaakt om de woningmarkt uit het slop te trekken. Om het aantrekkelijker te maken om een huis te kopen en verkopen... willen de opstellers dat de regels voor het verstrekken van hypotheken worden versoepeld. En het nieuwe kabinet zou extra geld moeten storten... in een fonds dat het voor starters makkelijker maakt een huis te kopen. En ook zouden banken... Met mensen moeten helpen die met een restschuld zitten na de verkoop van hun huis. Het weer, vannacht enkele buien, vooral in het westelijk kustgebied, minimaal vannacht rond 10 graden. Morgen eerst op veel plekken droog, maar in de middag opnieuw buien met kans op onweer. En het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Kerstgeschenkenstress? Ga gewoon naar Tintelingen.nl. Tintelingen.nl E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Tintalinen.nl. Met de Ster Extra app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken direct op je tablet. Van unieke acties en producten die je gratis kunt proberen, tot exclusieve prijzen. En een compleet overzicht van alle mooiste en leukste reclames van toen tot nu. Download ook de gratis app op sterextra.nl. U ziet dat klanten pas na gemiddeld 43 dagen betalen. Wij zien hoe klanten 12 dagen eerder betalen als u slimmer factureert. Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash documentoplossingen. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1. Twee dingen je op er altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen: Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel avond. Welkom bij Twee Dingen. We beginnen vanavond met bekervoetbal, want er is gescoord bij NEC Feyenoord. Ronald van der Geer. Ik heb ook twee dingen. Um, ja. Ten eerste is Feyenoord na een 1 ruststand op 2-1 gekomen. Dat gebeurde na een half over de rechterkant. Schaken met de voorzet en de goal uiteindelijk van Sekouz die bij de tweede paal stond. En een, nou, toen werd George in het veld gebracht bij NEC voor Rorda. En een minuut later lag hij er aan de andere kant in. Dat was Leroy George de vierde man. De invaller dus voorzet vanaf de linkerkant in dit geval van de voor namens de NEC. Ja. Ja, keeper bleef op de lijn. Binnen het 5-meter gebied ging hij de lucht in. Klopte Nederland en klopt eigenlijk heel hoort. 2-2. Nieuwe tussenstand na 63 minuten in Nijmegen. Dankjewel. En Filip uh, Koker zit te kijken bij de wedstrijd MVV en NAC. Hoe staat het daar? Daar staat het nog altijd 0-0, maar we zijn hier zojuist uh, begonnen. en uh, MVV probeert meteen in de aanval te gaan. Zojuist heeft hier het Maastrichts volkslied geklonken. Ja, ja, die heb je ook. Uh, Eén interessant aspect vooraf bij deze wedstrijd. Anthony Lurling, dat is de meest uh, geroutineerde speler bij NAC, de club hier. Die uh, werd gepasseerd in het afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen AZ. Daar gaf de trainer een reden bij. Een teamblessure, zei hij, John Karelsen. En de afloop was uh, Lurling witheet. Die zegt dat is een oude hoerverhaal. En dan zeg ik het nog netjes. Daar klopt helemaal niets van. Het is inmiddels uitgepraat, maar het gevolg is wel dat Lurling nu opnieuw op de bank zit hier in Maastricht tegen MVV. Waar we zo'n drie minuten gespeeld hebben, de stand nog altijd 0 tegen 0. Stelt u zich eens voor. Het is stil in huis. U zit op uw stoel bij het raam, kijkt naar buiten en hoort het getik van de klok. Daar zit u en de uren verstrijken. U voelt zich eenzaam. Goedenavond, Anne Schoolkater. Goedenavond. Is dit het clichébeeld of klopt het? Een beetje van beide, denk ik wel. Jawel. Omschrijf u zelf eens, in de tijd dat u heel eenzaam was. Je komt gewoon in een bepaalde situatie terecht... waar je gewoon geen uitweg meer ziet. Um, lichamelijk gaat het niet goed, dus je gaat niet zomaar de deur uit. Um, geestelijk heb je de nodige klappen opgenomen lopen. Dus je vertrouwt eigenlijk niet zoveel mensen meer. En u zat daar inderdaad bij het raam? Te kijken? Ja, dus heel toevallig dat mijn stoel bij het raam staat. Maar oh, ja. dat staan er een heleboel huizen, denk ik. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Ja, nee. um, het beeld wat u schetst is eigenlijk heel erg ouderwets, zeg maar. Bij de goranium zitten. Mm -hmm. Beetje te gluren naar buiten. Maar um, ik heb wel menige malen daar, uh, menig uren daar alleen thuis gezeten. Ja. Um, ik, uh, ik praat met u omdat het deze week de week tegen eenzaamheid is. En um, twee dingen waar wij in elk geval vanavond de antwoord op willen krijgen is: hoe is dat om eenzaam te zijn en wat kun je er vooral ook tegen doen? En daarvoor zit hier naast u een geluksconsulente. Media ja, snipers. Komt, ja. Een soort cote en b-term vind ik dat. Ja, dat is een mooi term. Ja. ja, nee, en ik ben inderdaad, ik ben ja, geluksconsulent. Ik ben consulent mantelzorg, maar ik, uh, vanuit het geluksbudget... ondersteun ik mantelzorgers die overbelast zijn... en daardoor in een instrument geraakt zijn... ondersteun ik bij het vinden van weer een beetje geluk. Oké, okay, en hoe u dat precies aanpakt, dat horen we straks. Terug nog even naar, uh, naar Anne schoolkaten. Wat deed u dan de hele dag? Niks. Televisie kijken, computeren. Dat is het. Gewoon, dat is het. Dat is het. En ja. hoe laat ging u dan naar bed? Uh, ja... Ik ben gewend aan nachtdiensten, dus uh, dat gaat sowieso... Is dat zo tegen een uur of vijf, zes uur dat je denkt van... Hé, hey, ik word een beetje slaperig, laat mm -hmm. maar naar boven gaan. Mm -hmm. Nou, en dan slaap je de hele ochtend weg. En dan smiddag sta je dan op en dan... Uh, ja, en Want... dan ga je weer dezelfde routines doen. Ja, en dat is tv kijken. Kopje koffie pakken en je gaat zitten en dan ga je tv kijken. En dan ga je een beetje naar radio luisteren of uh, een beetje achter de computer. Maar ja... Niet meer naar buiten? Nee. nee. Buiten was een hele enge, enge grote buitenwereld, nee. En waarom was dat een enge grote buitenwereld? Gewoon te veel dingen die opeens uh, gebeurd waren... waar iedereen zegt van dat mag niet, dat is tegen de wet, dat kan toch niet gebeuren. Dat allemaal tegelijk bij mij wel gebeurde. En wat bedoelt u dan concreet? Uh, concreet gezegd, uh, ik had een heel leuk bedrijfje. En dat is door fouten uh, van derden... Is dat failliet verklaard geraakt? En zo kom je in een. Uh, ja, een snelstroming. Kom je in, in, in doffe ellende terecht? De emmer die de, de druppel. die de emmer deed overlopen? Ja, dat is echt de spreekwoordelijke uh, druppel was dat. En wat deed het met u? Het feit dat u. Helemaal kapot gemaakt. Nee, ik bedoel ook het feit dat u zich op een gegeven moment zo eenzaam ging voelen. Wat gebeurde er met u? Eigenlijk uh, niets. Want wat je dan eigenlijk ervaart van binnenin... dat je gewoon zo langzaamaan doodgaat. En dat is niet, niet zozeer van... Um, dat je ophoudt met ademen... maar gewoon echt... het boeit je niet meer. Het is goed. Uh, oh, en uh, iedere ochtend als je wakker wordt... of iedere keer als je wakker wordt... dan is het, oh shit, ik ben er weer. En mm, hebben we weer zo'n vrolijke dag. Maar je gaat er niet bij stilzitten van... Oh jee, wat ben ik eenzaam? Nee, het vreet je gewoon op van binnenuit. Ja, want uh, er zijn natuurlijk moeilijk om precies cijfers te geven over eenzaamheid. Maar volgens het RIVM zijn er 1 miljoen mensen eenzaam in Nederland. Ja. Uh, en dan is de een veel eenzamer dan de ander. Ja. Hoe eenzaam was u van, op een schaal, zullen we maar zeggen van 0 tot 10? Ja, Nou, van een schaal die eigenlijk niet eens bestaat... vind ik dat wel een beetje lastig om dat in te delen. Zo. Maar uh... diep eenzaam? Ik heb de vertrouwen in de mensheid, was ik gewoon helemaal kwijt. Dan ben je heel erg eenzaam. Ja. Mevrouw um, uh, Slepers, u bent dus een uh, geluksconsulente. Mm -hmm. uh, en u bent betrokken bij uh, de zogenoemde geluksroute in Almelo. Ja. Um, u komt bij mensen over de vloer, zoals uw buurvrouw. Ja. Kent u die verhalen? Ja, ik, ik moet wel één kanttekening maken. Ik kom voornamelijk bij, mensen, bij mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken en daardoor in een isolement komen. Dus er is altijd nog wel een verzorgde in, bu in de buurt, waar mm -hmm. ze voor zorgen. Ja. Dus het is maar dat daar is... komen ze dan op een gegeven moment ook niet meer naar elkaar. Ze komen niet meer, ja, dat is, zeg maar, de, de wereld wordt steeds kleiner. Ja, want in dit geval is er dus iemand waar ze voor zorgden. Ja. En het was zo belastend dat ze zelf eenzaam worden, moet ik het zo zeggen. Ja, eigenlijk met z'n tweeën, zeg maar, het, het gezinssysteem wordt dan uh, eenzaam, ja. vereenzaamd. Want ze, klein, wonen nog, ja. Wonen ja. Heel... ze wonen ze nog bij elkaar ook. Ja. Dan. Oké, okay, het gaat altijd om twee mensen eigenlijk. Nee, het gaat, de, de, de, zeg maar, er zijn geluksroutes uh, of geluksbudgetten... voor uh, mensen die chronisch ziek zijn en daardoor in isolement komen. Door de, door eigenlijk door het ziekteproces of door uh, psychische problemen. En, uh, en we hebben een geluksroute voor de mantelzorgers. Ja, de geluksroute, moet u misschien heel even kort ja, uitleggen wat dat is. Ik, wij noemen het nu geluksroute, omdat het geluksbudget... nog steeds een beetje het idee geeft dat er een, een geldbedrag aangekoppeld is. Dat is ook zo. Maar wat we veel belangrijker vinden, is dat we met de mensen... een ja, een pad gaan lopen van hoe is de situatie nu... en wat zijn eigenlijk je dromen en wensen? Mm -hmm. En hoe kunnen we daar komen? En dat is een ander verhaal dan... Uh, nou, we geven je een stukje geld en zoek het maar uit. En het is gemeentelijk geld? Het is gemeentelijk geld, ja. Het is, het is, ja, het is geld van de gemeente wat ingezet wordt... om mensen een stukje gelukkiger te maken... omdat de gedachte is als mensen een stukje gelukkiger zijn dat ze ook minder beroep hoeven te doen op zorg. Omdat ze zich dan gewoon prettiger voelden. Ja. En meer weer deel uitmaken van wel. de samenleving. Ja. En als ja. u bij mensen op bezoek kwam hè, de afgelopen periode... Ja. zijn er voorbeelden die, die u mee naar huis nam? Die u eigenlijk niet los kon laten? Um, nee, er, zijn wel, ja, er zijn wel voorbeelden van uh, zeg maar mensen... Die, uh, waar het in huis zo verstild is geraakt. Donker, de gordijnen dicht... Um, Noem eens zo'n voorbeeld. Omschrijf dat dus, wat u daar dan aantreft? Nou, dan kom ik zeg maar een woonkamer binnen waar de gordijnen dicht zijn, waar het donker is. Waar mensen ook zeggen van, ik, ja, ik wil eigenlijk niet, ja, ik kan het licht ook niet verdragen. Uh, waar iemand ook zegt, ja, ik kom, niet meer naar, ik kom gewoon niet meer buiten. Ik durf niet naar buiten. Herken Ja, ik durf mensen niet onder ogen te komen. Uh, ik vertrouw de wereld niet meer. Uh, instanties hebben me belazerd, vrienden hebben me belazerd. Dus ik vertrouw geen mens. Ik ben bang paniek als, als je naar buiten moet, als er iets moet gebeuren. En ik had soms ook dat ik heel boos was, gewoon ja. boos rijd. Op, ja. op, op de wereld? Op de wereld, ja. op de instanties dat, dat ik in een situatie ben terechtgekomen... waar ik vind dat ik niet in hoor. Ja. En dat het ook buiten mijn toedoen zo gebeurt. En u had is. ook geen, uh, geen kinderen of vrienden die u heeft benaderd? Zo van jongens Absoluut. gaat Absoluut, ik goed heb me. twee kinderen en mijn moeder die leeft nog. En zij doen echt alles wat het beste is, maar dat is eigen... En eigen is heel wat anders dan andere mensen. Want eigen, dan blijf je eenzaam. Ja, natuurlijk. Want het is je kind. Maar je kinderen die gaan wel hun eigen ding doen. Ja, Die konden eigenlijk de eenzaamheid niet wegkrijgen bij u. Um, nee. Ze probeerden het wel heel erg. Maar dan ben je als moeder zijnde dan zeg je dan van uh, weet je joh, dat zijn mijn problemen. Dan hoef ja. jij je niet mee te slepen. Nee. Toe. ga je maar lekker jouw ding doen, Ik, het komt wel goed met mij. Dat ja. soort dingen heb je dan heel gauw. Ja. Nou is het deze week dus, hè, de week tegen ja. de eenzaamheid. Uh, en volgens de organisator van deze week, uh, Arie Auerkerk is openheid heel belangrijk. Even luisteren ja. naar wat hij zegt. Eenzaamheid oplossen, dat kan niet altijd overigens... maar dat, ge dat gebeurt natuurlijk door het aangaan van nieuwe contacten. En dat gebeurt makkelijker in de sfeer van uh, de deur uitgaan dan binnen blijven. Dus het is een oproep aan mensen om de deur uit te komen... Of een andere mensen om andere mensen mee de deur uit te helpen. Het is zo belangrijk dat die week er is om eenzaamheid beter bespreekbaar te maken, omdat daar een taboe rust. En om te voorkomen dat door de individualisering en door de dubbele vergrijzing. dat er steeds meer mensen eenzaam worden. Ja, mevrouw Scholkater, de organisator, die, die zegt dat er een taboe rust op eenzaamheid. Herkent u dat? Het is heel gauw aangenomen dat als je eenzaam bent, kan je er zelf wel wat aan doen. En het is jouw eigen probleem, want jij bent degene die jezelf eenzaam maakt. Want jij kan zo naar buiten gaan met iemand gaan praten daarover, en je kan zo contact op gaan zoeken met je buren of je noemt het maar op. Het is dus jij bent degene die kiest voor die eenzaamheid, en, en dat is gewoon niet zo. En waarom is dat dan niet zo? Omdat jij uh, met iets zit. Je zit gewoon met problemen die zo diep liggen en die zo zeer doen. Je kan eigenlijk geen fatsoenlijk gesprek aan. Zodra als je begint te praten... dan lijkt het net of gewoon al de onzin... wat je hebt moeten verdragen, dat er gewoon zo uitkomt. U kon eigenlijk geen contact meer maken? Dat niet zozeer. Het is gewoon... Uh, je remt jezelf om dat te doen. Want je wil niet dat Jan en Alleman maar zien wat voor geestelijke toestand jij bent. Ja, ja. Ja. En, en ja. u, ja? Ja, eigenlijk tenminste wat ik jou hoor zeggen is van... ik, ben, ik, zit, ik voel me zo ellendig en verdrietig en naar... En, en, uh, dat als ik iemand aanspreek, krijgt hij ja. het hele gedoe. En dat wil ik ook weer niet, dus nee, precies. trek je, je terug. En dat dus, is, dus u herkent het? Ja, ik zie, ik zie dat wel vaak, van dat mensen zeggen van... ik wil ik, sowieso, ik wil mijn kinderen niet meer belasten, is, ja. een, is een vaak gehoorde... En ook dat, dat inderdaad, het, je, je voelt je zo ellendig... Nou, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over, zeggen ze. Mm -hmm. Maar als het hart vol is van verdriet en pijn en angst en paniek... dan stort je dat ook over anderen ja. uit. En daar, ja, daar weten heel veel andere mensen geen raad mee. Ik noem dat ook wel eens ben Je bent gewoon aan het blurpen. Er is ook geen echt contact, want je stort... Je blurpen? blurpen? Ja, blurpen. Ja, ja, dus gaat, je, je stort al het al gewoon al uit... Al. Ja. Zonder dat je wacht op de reactie van de ander. Want je kunt niet anders. Het is niet dat je het niet anders wilt, maar het kan niet anders. Mm -hmm. Kijk, het dat... is allemaal gelinkt aan elkaar. Ja. Het is niet zo ja. dat het één ding is. Het is dat is er toen gebeurd, dat is er toen gebeurd. Ja. En dat is gelinkt aan elkaar. Ja. Tot je in die grote baggerpoel zit. Waar je niet en uitkomt. Je komt er gewoon even niet uit. En waar ik ook erg veel last van had, was toen ze... Uh, wel vroeg van, goh, hoe ging het? En ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn en te blijven. Want zo ben ik. Um, dan gaf ik altijd wel mijn antwoord. Wat, waarom ik zo beroerd was en zo eenzaam. En na die tijd, nadat ze weg waren... en je mult over wat je allemaal gezegd hebt... en dan heb je iedere woord wat je gezegd hebt... leg je op je eigen persoonlijk weegschaaltje. Mm -hmm. En dan zit je daar omheen. Hemel, waarom heb, heb ik, ik dat gezegd? gezegd? Ja. En wat doe je daar? En dan ga je helemaal trillen. En dan denk je, wow, dat doe ik niet wordt meer. Het wordt dan helemaal erger. En, dan en weer hoe een deur uiteindelijk als uh, geluksconsulente... Mm -hmm. hè, deze fysiose cirkel kan doorbreken... daar gaan we het over hebben na het voetbal. Okay. Want er, uh, er was... Uh, Is weer gescoord? <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar dat gaan we eens even controleren bij Ronald van der Geer. Die uh, kijkt naar de wedstrijd NEC Feyenoord. Was 2-2. En nu? En dat is het nog steeds, want beide ploegen hebben geen geluksconsulenten. Dus wat dat betreft het geluk nee. niet, niet echt aan de zijde. Nog een minuut of veertien, het is bekervoetbal over. Dus als deze stand natuurlijk blijft staan, dan gaan we gewoon nog een half uurtje door. Er zijn wel momenten geweest. Eigenlijk wel voor beide doelen. We zagen net nog een schot van Pelle, dat moeilijk was. Vanuit de linkerkant van het zorgsomgebied dat naast ging. We hebben een aanval gezien van, van NEC, of althans meer een vrije trap. Eigenlijk vanaf de linkerkant, waar ook niet heel gecontroleerd op werd verdedigd. Bijna Breuer met een kans, maar die schoot de bal in het zijn. Een aardige aanval van aan Feyenoord waar Nederland in sch schietpositie kwam in het schatstokgebied. Snel moest handelen en de bal uiteindelijk over de goal van de NEC teelde. Ja, Feyenoord wel wat sterker. Wat meer balbezit, wat meer dreiging ook. NEC met Leroy George heeft in elk geval een gevaarlijk mens voorin erbij. Waardoor er misschien eens wat meer kan uh, ontstaan. Maar voorlopig uh, doen we het al een uh, flink aantal minuten zonder goals. En is de stand in Nijmegen 2-2 na 77 minuten. En de stand van zaken elders bij MVV NAC. Philip Koker? Ja, 77 minuten. daar uh, nee, nee, maar geen geluksconsulent. Maar wellicht uh, dat uh, de doelman van MVV wel een consultje kan gebruiken bij een psycholoog. Want die heeft een oh. behoorlijke fout gemaakt. Vertel. Waaruit de enige goal tot nu toe tot stand is gekomen. Er was een, uh, een corner voor NAC na een kwartiertje spelen genomen door Hadouier. Die bal draaide hoog voor de goal. Castro, zo heet die doelman van MVV. Eerder de divisiekijkers kennen hem nog van zijn periode bij Rode JC... Hij ging de lucht in en stond er met één vuist naar die bal. Raakte hem maar half en hij viel zo voor de voet van de spits van Nak Alex Schalk. En die kon hem eenvoudig in de goal schuiven. Een blunder van formaat dus van de doelman van MVV Castro. En daardoor staat het hier 1-0 en we hebben zo'n 17,5 minuut gespeeld hier in Maastricht. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, we proberen vanavond in twee dingen een beeld te krijgen van eenzaamheid. Hoe voelt het en vooral ook wat is er aan te doen in deze week hè? tegen eenzaamheid. Uh, mevrouw Slepers, u bent dus uh, geluksconsulent. Ik zei het al in, in Almelo. Um, hoe pakt u dat nou concreet aan? Ja, nou, wij komen gewoon bij de, de consulenten komen bij de mensen thuis. Die worden aangemeld door, door een organisatie. En door de in, huisarts bijvoorbeeld? Een huisarts of een thuiszorgmedewerker. Ja, die, of denkt, mans, die, kan, die kan die mevrouw Slepers wel gebruiken? Ja, die denken dus, van hé, hier is toch wel sprake van een isolement. Een ja. heel klein netwerk, mensen die uh, ongelukkig een beetje wegkwijnen. Um, achter de geraniums. <laughs> en dan komen wij thuis en dan gaan we in gesprek. En dan in dat gesprek gaan we eerst kijken van, goh, hoe is de situatie nu? En dan komt het gesprek, dan komt altijd de vraag, wat is eigenlijk uw wens? Wat zou u graag willen? Ja, wat is je droom? Wat is je droom? Waar verlang je naar? En, uh, en wat dan voor dromen komen er voorbij? Nou, ik zou heel graag weer willen werken. Uh, ik, dus echt, uh, ik, of ik zou heel graag uh, erop uit willen kunnen. Ik zou uh, weer vrij kunnen willen bewegen... Ik zou het zo leuk vinden om... Het uh, creatief... zijn nou altijd eerst de hele kleine droompjes. Hele... Ja, hele praktische hele dingen. Hele praktische dingen eerst. Ja, dat klopt. Want eerst krijg je nou, inderdaad, ik, ik zal wel iets willen maken. Of ik zal wel iets willen hebben. Of ik zal wel... willen uh, boodschappen doen. Of ja, dat zal... waren uw dromen. Ik wil weer boodschappen doen. Ik wil weer naar buiten. Nou nee, ja, mijn dromen, dit, dit gebeuren, gebeurde allemaal zo rond de kerstdagen. En het leek me niks leuker om inderdaad een boom te kunnen kopen en cadeaus te kunnen kopen. Ja, en want u had ook een consulent een... op bezoek, niet uh, uw buurvrouw, nee, maar nee. iemand anders. Ja, ik had iemand anders. En uh, uh, ik had toen rond die tijd had ik mijn uh, gelukspotje noemde ik dat. Uh, dat uh, had ik toestemming gekregen dat ik dat, dat kon besteden. En, en dat uh, is een paar honderd euro. Ja, ik had, uh, ik, ik mocht het. Ze hadden mij toen gevraagd, van waar wil je het aan besteden? En toen heb ik gezegd, van ik heb altijd iets met kunst... of, of, of gewoon het vreubelwerk met je handen, dat je ergens mee bezig bent. Of met bloemen, of met uh, verf, of met glas, je noemt maar wat. Mm -hmm. En dat zijn cursussen, die, geef, die, die neem je niet voor jezelf. Helemaal niet als je in een bijstand uitkering hebt. Nee. En dat toen is... kreeg u geld om dat wel te doen. En dat was dus het doel van dat geld, dat ja. ik dan gewoon zoiets... Wel een keer kon doen, en u dacht niet: Nou, dat geld gaan we gewoon lekker besteden aan dingen die ik echt nodig heb. Uh, ik zou dat op, als ik dat had gekund, had ik dat direct gedaan. Ja, maar dat mocht niet, dat maar mocht dat niet. maar, dat mag niet. Nee, ik had uh, omdat ik uh, in het faillissement zat, ja, ja, uh, werd het geld op een rekening van, uh, van een gelukspotje, ja. Uh, gestort. Want dat is dus wat er gebeurt mevrouw Slepers. Jullie ja. uh, inventariseren samen eigenlijk met de cliënt. Wat ja. willen jullie? Wat is haalbaar ja. natuurlijk? Ja. Ik bedoel, je kan natuurlijk als je in de rolstoel zit niet weer gaan wandelen in het bos. Nee, maar je, dan heb je wel de, de wens om weer vrij te kunnen bewegen. Dus als dat dan ga je dus op onderzoek uit van hoe kunnen we dat dan realiseren? Ja. Wat is dan mogelijk? Dus je zet mensen weer op het spoor van niet op de beperkingen wat allemaal niet kan, maar wat kan er wel? Wat kan er wel? En je laat mensen weer dromen. En ik zeg altijd als, we, als, wij zeggen altijd, als we de glinstering in de ogen zien... dan weten we dat we een goede wens te ja. pakken hebben. Dan hebben we een echte hartswens. En ik kom ook heel veel bij mensen die, eerst hem, die zeggen van... Ja, maar ik heb helemaal geen wens. Ik zou niet Klopt. weten wat ik moet wensen. Ik weet het echt niet meer. Die zijn al zo ver weg dat ze gewoon niet eens meer bij hun wensen komen. Dus een eigen ik ja. is weg. En waar leidde die cursus? Want die heeft u dus uh, gevolgd. Ja. En waar leiden dat toe? Nou, ik had uh, die cursus gevolgd bij Herman Nagemaker. En die man die is zelf zo'n ongelooflijk warme, goede ziel. Hm. Het leek net alsof je een warme deken om je heen kreeg. Als je met die man praatte en je kom dan ook in aanraking met andere cursisten, andere mensen die gewoon bezig zijn. En ook zelfs artiesten die, die echt wel al naamsbekendheid hebben en dan, die daar dan werken. En je wordt gewoon opgenomen en je hoort er gewoon bij. Er is weer een, een hey, wereld hip, en een leven. Ja. Hé, hey, hip, wat je zegt is niet stom. En hé, hey, wat jij doet is niet achterlijk. En je krijgt dan gewoon een beetje meer een zelfbeeld. Een zelfvertrouwen terug. Ja. Nou is het zo dat um, wij de heer Francisse van de uh, Geluksacademie hebben mm -hmm. gebeld. En hij heeft een, een kleine pilot gedaan. Dat wil zeggen een pilotonderzoek naar deze uh, geluksroute. He, waar we het ja. over hebben. En wat blijkt? Die aanpak werkt. Daaruit bleek dat mensen tot twee jaar na dato... wel 40% waren gestegen op hun welbevinden. Dus uh, gemiddeld van een vijf... Op een schaal van 1 tot 10 naar gemiddeld een 7 waren ze gegaan. En dat zijn echt mensen die heel zwaar in dat isolement zaten. Tegelijkertijd hebben we gemeten van hoeveel zorg hebben ze nou gebruik gemaakt. En wat blijkt, dat zorggebruik dat daalt. Met wel 23 procent. En dan moet ik nogmaals benadrukken, het was een kleine pilotstudie. Maar interessant genoeg om dat nog eens wat nader uit te zoeken. En dat uh, gaat trouwens gebeuren. De Universiteit Twente gaat uh, de komende vier jaar... een echt onderzoek hiernaar doen. Ja. Want, uh, ja, eigenlijk klinkt het zo simpel... Hè, dat je ja. het, dit geld aan iemand geeft en zegt... oké, okay, ga iets doen wat je echt leuk vindt... waarvan je blij wordt. Ja. Want waar werd dat geld voorheen voor gebruikt dan? Ja, dat, nou, het, wat ik me heb laten vertellen... is dat, dat de gemeente Almelo ooit een, pro, een project heeft... een prijzengeld heeft gewonnen. En met dat prijsgeld heeft Gerard Notkamp toen dit idee uh, gelanceerd... En toen heette het nog PGB welzijn. Mm -hmm. En die naam is veranderd omdat het heel erg de associatie had met het potje met geld. En daar ja. wilden we van af. Ja. Want eigenlijk, ik, één mantelzag zei ooit tegen mij, Ria, het ging helemaal niet om dat geld. Het ging om dat gesprek wat ik met jou heb gehad. Ik heb, een, ik heb twee uur met jou gesproken. En in dat gesprek werd mij helder wat ik echt wilde en waar mijn blokkade zat. En doordat ik dat geld heb besteed aan een cursus en aan een weekendje weg. En wat het effect was dat zij na, na dat weekend... dus steeds vaker een weekend voor zichzelf durfde te nemen... omdat ze toen een netwerk had waar ze haar kinderen naartoe kon brengen. Daarvoor deed ze dat nooit. Dus door, dat, door die geluksroute is dat in gang gezet. En heeft ze eh, daarna zelf een opleiding gaan volgen. Heeft weer een baan gevonden. Zo? Dus het is, ja. dus het is een soort aanjagen. Het is een soort motor... Om weer enthousiast te zijn, om weer energie... Om weer dingen te vinden. Dus ja. het zijn ook lange trajecten. Dus voordat ik, voordat ik met iemand met een concreet plan kom bij de gemeente, heb ik al meerdere gesprekken gehad over de situatie thuis. Wat willen jullie veranderen? Hoe kun je dat doen? We zetten vrijwilligers in die bijvoorbeeld met mensen dingen, leuke dingen gaan doen en die ze weer meenemen naar verenigingen. De, de voorzieningen die er al zijn, wijzen we mensen op. Dus het is eigenlijk... Ja. Wat ik ook heel fijn vond, is dat er geen tijdsduur op zat. Ja. Het was niet zo van, ja, maar het is maar geldig tot dit jaar, ja, precies. weet ja. je wel? Er zit geen tijdsdruk op, dus U je kon die cursus iets. zo lang uh, volgen als u wilde, bedoelt u? Nee, ik kon kiezen wanneer ik die cursus ja, zou ja. willen volgen. Het is niet zo van, uh, je hebt een gelukspotje, je moet het wel dit jaar opmaken. Ja, ja, ja. Dat maakt er niet uit. Ik kom wel gewoon verder. Want is uw leven inderdaad door die geluksroute veranderd? Mijn leven is verrijkt. Ik heb uh, twee ongelooflijke goede vrienden erbij gemaakt. En uh, ik ben een pad ingegaan dat ik nooit had verwacht. En een beetje meer zelfvertrouwen gekregen. En dat pad is nieuwe vrienden maken ook in die kunstwereld? Nee, dat niet zozeer. Maar gewoon... Joh, je bent het niet verleerd om gewoon de deur uit te gaan... en je mond weer open te trekken. En je bent er. Weer meer zelfvertrouwen eigenlijk? Echt super veel meer zelfvertrouwen, ja. En had u dit zelf niet gekund? Nee, nooit. Want je geeft niet geld uit aan jezelf. Dat is als vrouw zijnde, als moeder zijnde, je doet dat niet. Je kinderen komen ten alle tijde het eerste. En daarna, eh, als je toch nog wat geld over hebt... heb je altijd wel huishoudelijke apparatuur wat je moet aanschaffen. Of boodschappen, ja. of dat ja. soort dingen. En dan helemaal ergens onderaan de lijst. Daar kom jij. Ja, door, door dat geld... Doordat het geld er is, ga je eigenlijk nadenken over wat wil ik nu eigenlijk zelf. En wat ik eigenlijk zelf wil. geld voor mij. Precies, dus je gaat weer nadenken over je eigen behoeften, dat wat ja. je zelf nodig hebt. En dat is vaak, uh, of omdat je nadenkt nou van dat kan ik niet, ben het niet waard, uh, ja, ik het, durf het niet. Ja. Even erop inspringen, het negatieve ja. ervan is dat je wel ergens geld hebt rondhangen, maar je hebt geen brood op de plank. Nee precies, er is maar geld ja, aan voor een de cursus. andere kant, als je dat brood op hebt, heb je niks meer daarna. Nee. En dit is gewoon zo van nee dat ja. geld dat is schuif ja van mijn hartje. Ja. Maar is het zo dat het dat heeft, voor u heeft het gewerkt en u heeft ook verhalen waar ja. waarvan u zegt mensen weer zijn weer gaan werken en andere ja. dingen. Ik kan me ook voorstellen dat er toch een heleboel mensen ook zijn waarbij het ja eventjes werkt... maar daarna dat iemand toch weer vervalt is een oude patroon. Nou, dat, dat ligt dan bij ons, zeg maar, hoe wij het doen. Want ja? wij moeten er heel erg alert op zijn dat het dus iets structureels is. Dus vandaar dat voorbeeld van die kerstboom. Ja. De kerstboom ben je één keer gelukkig, ja. maar niet structureel. Want volgend jaar zit je alleen onder die kerstboom. Dus het gaat erom dat je... Uh, ja, je netwerk vergroten, meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Ja. Hey, maar is... dat moet iemand ook kunnen, bedoel ik te zeggen. Maar dan moeten wij als consulenten alert op zijn... om te zorgen dat we kijken van hoe kunnen we dat dan verwezenlijken. Dus niet gelijk meegaan met de eerste wens... maar doorvragen op de wens daaronder. Ja. En ook, joh, proberen ze wat sociale hier en daar te doen... zodat het ook makkelijker gaat? Ja. ja, ja. ja. Dat soort concrete aanwijzingen ook? Ja, we... we, we ja ik denk dat ik zeg maar, mensen echt nu coach om weer zelfvertrouwen te ontwikkelen ja. en dus bijvoorbeeld inzet nu als vrijwilliger bij ons om ouderen te bezoeken die eenzaam zijn om weer zelfvertrouwen op te doen en dan te zeggen we, nou maar dan gaan we want de wens is namelijk over tien jaar een betaalde ja. baan dus over tien jaar hè dus nu zijn we begonnen met vrijwilligerswerk ja, ja. Eer van uw werk volgens mij. Heel leuk werk. Echt, <laughs> wel heel gelukkig van <laughs> ik, uh, ik sprak met geluksconsulenten Ria Slepers... en uh, de voorheen eenzame, kan ik zeggen, Anne Schoolkaten. Dank u wel, beiden, voor uw komst. Dit, uh, dit was hem weer. De uitzending van deze, wat is het, dinsdag, hè? Doensdag. Woensdag. Ja, woensdag. Op onze site 2dingen.nl meer informatie... en uh, daar kunt u ook reacties achterlaten, mocht u dat willen. Ik heb haast, want BNN Today zit er helemaal klaar voor. Willemijn Veenhoven. Mm. Ken je River Phoenix nog? Ja, zekers. ja. Nou, die is dood. Dat weten <laughs> ja, ja, we allemaal. Dat, ja, inderdaad. Was dat Was mijn... een mooie naam, toch? Mooie naam, mooie jongen, ja. goede acteur. Uh, mijn jeugdheld en ook van onze filmkenner Robert Blokland. Morgen dan gaat de film Dark Blood in première op het Nederlands Filmfestival En daar speelt hij in, terwijl die toch al best wel een tijdje dood is. Um, hoe het uh, zit met die film en waarom hij nooit de nieuwe James Dean is geworden. Mm. Terwijl hij dat wel in zich had, daar gaan we het over hebben. En... Heel veel voetbal natuurlijk. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De Italiaanse minister van Financiën zegt dat zijn land geen Europese noodsteun nodig heeft. Italië pakt de hervorming van de economie goed aan zonder hulp van buiten, zei de minister. Spanje heeft ook nog geen noodsteun aangevraagd, maar sluit dat zeker niet uit. Premier Aghoi zegt dat hij een beroep op het Europese noodfonds zal doen als de rente op staatsleningen te lang te hoog blijft. De afgelopen drie weken zijn 260 reacties binnengekomen over de vermiste Monika Tanova. De politie in Rotterdam heeft een speciale website opgericht om de Bulgaarse vrouw te vinden. Vanwege het grote aantal reacties blijft de site nog drie weken langer online. De zelfkrantverkoopster wordt sinds december 2010 vermist. De Vijzelgracht in Amsterdam is weer vrijgegeven. De boor van de Noord-Zuidlijn onder de weg lekt geen boorvloeistof meer... en de grond is stabiel. De bewoners van twee panden kunnen weer naar huis. En in Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen. De komende anderhalve week zijn er bijna 400 films te zien. Of dit aantal volgend jaar ook wordt gehaald is nog maar de vraag. De organisatie krijgt dan een kwart minder subsidie van het Rijk... en mogelijk wordt het programma ingekrompen. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, goedenavond. Acteur River Phoenix, ik zei het net al, is al een tijdje dood... maar toch gaat morgen zijn nieuwe film in première. Met filmjournalist Robert Blokland haal ik straks herinneringen op... aan mijn jeugdheld River, en die van Luc. En J.K. Rowling, nee Luc. Weet je wel. J.K. Rowling, wie kent er niet. Zij verkocht 400 miljoen Harry Potter boeken. Werd er miljardair mee. En vanaf morgen probeert ze het als schrijfster voor volwassenen. Als dat maar goed gaat. Zometeen de hype in Engeland. En verder veel bekervoetbal. Met als kraker FC Utrecht tegen Ajax. En als je mee wilt praten op Twitter. Dan kan dat wij van WC1 te adviseren. Dan de hashtag in today. Nou, Luc, zeker je weer. Ja, zometeen. Uh, Today's Topics, nieuws wasp ik Echt wat daar allemaal gebeurd is vandaag. Dat is, het, is net, het is net een verhaal uit een spannende film. En uh, tien minuten later komt er een jongen langs wandelen. En die aan me kijken hier naartoe. En die wandelt gewoon weer verder. Ik ja. denk, ik maak een grap. Hij is uh, die Fransman, is het? Oh, nou, en, en deze man wordt dan gespeeld door River Phoenix. En hoe het verder gaat, dat hoor je zometeen. <laughs> en verder is minister Spies echt pissed off. En begraven worden anno 2012. Dat doe je groen. Zometeen, Goedenavond. Ja, goedenavond. Je zei het al, veel wedstrijden eh, KVB toernooi, tweede ronde, eh, NEC Feyenoord bijvoorbeeld. De wedstrijd zit in de slotfase of is net afgelopen, Ronald van der Geer? Nee, is afgelopen 2-2, uh, daar doen we het mee in uh, 90 minuten. Nou ja, je zei al, het is bekervoetbal, dus we gaan uh, straks nog een half uur door. In de slotfase is er uh, nog veel balbezit geweest voor uh, Feyenoord. Zijn er nog wel momenten geweest, voor, uh, eigenlijk ook wel voor beide doelen. Maar ook Leroy George heeft namens de NEC nog een keer uh, naastgeschoten. We hebben nog een actie gezien van Schaken in de slotfase. Net een corner en uh, geen doelpunt. Ja, voor de rest heeft Feyenoord gedrukt richting de goal van de NEC. Maar is het er niet in geslaagd? om nou echt heel veel uit de kansen te creëren. Dus ja, 2-2, uh, dat is de stand na 90 minuten. 1-1 bij rust, 2-2 na 90. We gaan nog een half uurtje door in Nijmegen. Eerder op de avond won Twente al met minim verschil... zoals het zo mooi heet van de amateurs van RVVH. In Ridderkerk won de koploper uit de Eredivisie met 1-0. Lucas Tanyos scoorde pas in de blessuretijd. Rijnsburgse boys won verrassend met 1-0 van Volendam. En om 8 uur begonnen. Eerste divisionist MVV tegen Eredivisionist Nac Breda. Philip Koken in Maastricht kijkt naar dat u wel. Goedenavond, Philip. Goedenavond, Robert. Ja, inderdaad, we hebben deze wedstrijd uitgekozen. Omdat hier mogelijk wel eens een verrassing zou kunnen vallen. MVV doet het immers goed. Staat tweede in de eerste divisie. En uh, Nak staat dertiende in de eredivisie. Maar uh, het moet wel heel vreemd gelopen. Wil deze wedstrijd nog uitdraaien op een verlenging, zoals bij Ronald. Want hier is ruim een half uur gespeeld. Het is inmiddels 2-0 geworden voor Nak. Dat ook de wedstrijd dicteert. Een vrije trap vanaf de linkerkant. In de buurt van het 16 meter gebied van MVV werd eh, voorgegeven door Jordi Buis. En bij de tweede paal zagen we het rechtervoetje van Erik Botteguin, de verdediger, de Braziliaan. Hij maakt er 2-0 van, wat helemaal niet gedekt door eh, welke verdediger dan ook van MVV. En daarna schoot buis nog een keer van de uh, meter of 20, 25 op de paal. NAC is veel beter. We hebben inmiddels precies 33 minuten gespeeld. NAC leidt met 2-0 en MVV heeft werkelijk hier niets in te brengen in eigen stadion. En dan over een kleine 10 minuten Utrecht-Ajax. Dan is het even stil op straat in Utrecht. Hopelijk na afloop van de wedstrijd ook. Bas Stigler, lekker rustig Bas. Ja, stil. Uh, het stadion lukt niet meer. Het is een discotheek. Het stadion Galgenwaard al een half uur lang met lampen, lezers. Het stadion wordt volgeblazen met rook. En zoals je hoort is er een dj die op uh, zeer rustig uh, oude mensenniveau waar het plaatjes draait. Uh, een heel gezellig speertje. Er komt straks nog een groot uh, en meeslepend vuurwerk. En dat allemaal omdat Utrecht en Ajax tegen elkaar gaan voetballen vanavond in deze bekerronde. Ja, en dan hoort dit liedje er natuurlijk ook bij als je nogal verbaat speelt. Ajax komt niet graag hier. De laatste drie seizoenen verloren. In de competitie dan wel. Beker gelden weer andere wetten maar toch. Ze zullen dat met het oog ook op zaterdag als Twente op bezoek op de, de competitie in Amsterdam niet heel plezierig vinden. En Utrecht, nou dat pompt zich eigenlijk al weken op voor deze confrontatie. Want voor Utrecht is dit dé de wedstrijd van het jaar. Zoals dat bijvoorbeeld afgelopen zondag in Den Haag ook voor Ado wel gold. Zo is dat ook hier. En dus is de sfeer tot nu toe heel goed en uitgelaten en vrolijk. Laten we hopen dat dat in ieder geval zo blijft. En is het dus een happening. Dat zeer zeker. Goed, meer van Bas, zometeen. Fortuna zitten werd gisteren al uitgeschakeld door de amateurs van Hollandia. Vandaag kreeg de club een nieuwe tik te verwerken. Fortuna zou op het punt staan om te worden overgenomen door geldschieters uit Brazilië en Qatar. En op die manier zou de Limburgse club uit de financiële problemen zijn. Maar de onderhandelingen met de IZC Sportmanagement, zoals het heet, die zijn stopgezet. U hoort de voorzitter Wil Meijers. Nou, we hebben vanmorgen een, hadden we een afspraak met de vertegenwoordiging van IZC Sportmanagement. Uh, we hebben anderhalf uur uh, gewacht, maar uh, ja, er is uh, niemand uh, gekomen. En uh, op basis van uh, deze bevindingen en ook eerdere bevindingen... hebben we vanmiddag besloten om uh, het uh, directe contact uh, of, of de directe onderhandelingen met de IZC uh, te stoppen. Ja, een toana kottertje is dat dus. Uh, mm -hmm. En dus blijft Fortuna Sittard in de financiële problemen zitten. De club moet uh, onder meer nog 750.000 euro betalen aan een vastgoedsondernemer. Die man die ooit, weet je wel, met een grote sponsor Vitesse aankondigde. Dus, Verzon alles. Niet. Ik zat waar. naar je bril te kijken. Heb je een nieuwe bril? Nee, die oh. heb, ik, heb ik al uh, twee jaar. Oh. Zou ik zal me straks even dat je is voorstellen. Want heb jij een nieuwe bril. Dat <laughs> ik zal het wat vaker naar je <laughs> kijken. Robert Meijner, nee, die zou ik al vragen. Robert Meijner, dank, Natine, veel meer van jou. Lucy Selfas, ken je die nog, Robert? Ja. ja. Die had uh, in. Uh, Raging! Ja, de hit, uh, inderdaad. Ja. En de eerste hit was in 2006 I Think of You met Marco Borsato. Maar dit is een andere nummer, dus. Breathe in, ja... Dus van Lucy Silva's. Vijf jaar na haar laatste Harry Potter boek omschrijft J.K. Rowling met haar eerste roman voor volwassenen. En uh, als het goed is herken je dit wel. Dit is uh, de pottertune. Nou, dit keer is het een boek zonder toverstokjes en vliegende bezemstelen. Het heet The Casual Vacancy en ligt morgenochtend in de winkels. Michiel Willems, jij uh, volgt het nieuws voor ons in Engeland. Uh, liggen de fans in slaapzakken voor de deur? Nee, wat dat betreft is het toch een heel ander publiek. Het zijn geen kinderen, maar het zijn volwassenen. Uh, dus uh, er zijn nog geen rijen, hoewel morgenochtend de boekwinkels wel eerder open gaan. Want ze willen echt mikken op het publiek dat nog even een exemplaar koopt voordat ze naar hun werk gaan. Ja, dus minder hysterie, maar de hele release ervan is wel met, met, met, met mysterie en geheimhouding omgeven, hè? Ja, de publishing industrie hier uh, noemt het echt het event van het jaar. Het boek waarnaar waar, waar uitgekeken werd. Hè, ze kon schrijven voor kinderen, dat heeft ze vertaald in zeven boeken en acht films. En nu is de grote vraag, kan ze hetzelfde ook leveren voor volwassenen? Ja, want je zou denken, het kan alleen maar tegenvallen. Ik bedoel, literatuurfans die nemen haar waarschijnlijk niet serieus. Of hè, die denken, ja, kinderboekenschrijfster. En Harry Potter fans die willen Harry Potter. Ja, dat zou je denken, maar tegelijkertijd zegt toch ook een hele hoop... Gos heeft toch wel heel veel, heel veel inlevingsvermogen. Ze heeft toch een aantal fantastische boeken geproduceerd... waar best nog een paar volwassen thema's in zaten. Hè? Sommige van die Harry Potter-scènes waren best uh, eng voor kinderen. Best volwassen eigenlijk. Dus heel veel hebben we er wel uh, verwachtingen van. Wel moeten wij gezegd worden... Uh, de afgelopen maanden waren, was al een aantal exemplaren uitgedeeld... Ja. aan een aantal kranten en publicisten. Nou, dat waren allemaal er werd heel zwaar over gedaan... Toch begonnen vanmiddag, uh, zeker al vanuit Amerika, de eerste recensies door te lekken. En die waren niet onverdeeld positief. Zo schreef de New York Daily News bijvoorbeeld. Het is ronduit dal, het is saai. Uh, er was geen enkel karakter in het boek was leuk of interessant. En ook de Associated Press schreef vanmiddag... Ja, uh, yeah, it's not easy to fall in love with het boek. Mm. Uh, kortom, het is niet makkelijk om er verliefd op te worden. Nou, ik lees een stuk in de Volkskrant uh, van een journalist van The Guardian. Die is weer... Positief, dus het nou ja, het gaat een beetje twee kanten op. Hey, even even kort, want dat is dus al uitgelekt. Waar gaat hij over de casual vacancy? Het gaat eigenlijk over een man die heet Barry Fairbrother... of eigenlijk over zijn dood in een klein Engels dorpje. Dat heet Beckford. En uh, hij is uh, council, uh, member van de parish council, dus van de lokale raad, zeg maar. En op het moment dat hij wegvalt, op het moment dat hij overlijdt... begint er eigenlijk een strijd in dat dorp wie hem kan vervangen. En uh, volgens recensies en volgens het persbericht van uh, Little Brown Co... de publisher van J.K. Rowling... is het... Uh, een uh, dorp at war, dus op voet van oorlog. Dus een, uh, een typisch Engels dorpje met een pub, een high street, een markt en een kerk. Maar achter die, dat mooie, uh, achter die mooie façade gaat er dus een uh, hoop ellende schuil. Oké, okay. ja, volwassen verhaal in ieder geval als ik het zo hoor. Um, nou ja, gemengde reacties dus, of in ieder geval een paar niet zulke goede recensies. Wat zijn de verwachtingen over de verkoop? Razend uh, goed eigenlijk. Ik bedoel, wat dat betreft, Paulus hebben hier miljoenen exemplaren ingekocht. Die verwachten ook dat het boek morgen direct naar de eerste plek gaat. Het is ook zeer uitzonderlijk dat boekwinkels hier eerder open gaan. Zodat ik net, zoals ik net al zei, toch om zeven uur s ochtends. En uh, ja, ze verwachten wat dat betreft een gigantisch succes. Nee, ga je hem kopen? Nee, ik ben niet zo'n rowling fan. Ik heb nee. geen één Harry Potter gelezen. Nee, ik ook niet. Dus, uh... Nee, het is ook niet. Misschien moet dit dan de eerste nee, zijn uh, dus, van haar. Uh, ik wacht wel op de film. <laughs> Je wacht wel op de film. Goed. Nee, ja, het is spannend voor haar in ieder geval. Uh, haar debuut dus als volwassen boekenschrijfster J.K. Rowling. Morgenochtend ligt hij in de winkels in Engeland. Michiel Willems, dank. Ja, waar zijn graag gedaan. ook, het is bijna rust bij mpv. Dat is het zeker. Eindelijk is er wat opwinding in het stadion van MVV. Dat komt omdat de thuisvloeg eindelijk is. En dan uh, hebben we nog precies een minuut te gaan in de eerste helft. Eindelijk is een keer ten aanval gaat. Ja, ze hebben hier geprobeerd met het Maastrichts Volkslied. En daarna met wat vervroegde carnavalslagers om de sfeer uh, erin te krijgen. Maar het sloeg meteen dood zodra de wedstrijd begon. Want MVV kan niet op tegen NAC. Dat niet eens zo goed speelt hier. Dat hier uh, gewoon rustig de bal rondtikt en wacht tot de momenten dat de kansen komen. Die komen er echt wel. Een stuk of drie, vier. En daar heeft NAC tot nu toe twee keer uitgescoord. Het staat 2-0. MVV heeft nu een corner. Laten we die nog maar eventjes meenemen. De eerste cornerpas in de hele wedstrijd voor MVV die nu uh, het 16-metergebied wordt ingeslingerd, maar eenvoudig wordt verdedigd door Botteguin. En uit de vervolg kan Enzayas, de linkerspit van MVV, ook niets meer doen. Nee hoor, er lukt vrijwel niets bij MVV. Mm. NAC leidt zeer verdiend hier met 2-0 in Maastricht. Dan de Ronald van de Geer, die maakt overuren. Het is niet anders bij NSC Feyenoord. Er wordt verlengd. Ze mogen geschreven worden, dus dat is niet zo'n uh, zo groot probleem. 10 <laughs> minuten inmiddels al in uh, de eerste verlenging. Nog altijd die stand uh, die ook na 90 minuten was bereikt. 2-2 dus. 1-1 bij Rust. Congolo twee keer. één keer een eigen goal en uh, vlak voor Rust dan de 1-1. Na Rust was er Cissé en was invaller uh, George. Trefzeker. zeker. Ja, en in de tweede helft verder en in de verlenging proberen beide ploegen het zeker. Maar komen er niet zo heel veel uitgespeelde kansen voor die beide doelen. Dus het is buitengewoon spannend in deze wedstrijd. Echt ook niet te voorspellen wie het duel zal gaan winnen. Nieuwe man bij Feyenoord erin. Voor Hoek gekomen voor Schaken. Speelde zelfs rechts buiten aanvoerdersband nu naar Bruno Martens Indy. Die in de verdediging moet tegen Yvender Snow. George gevonden aan de linkerkant namens NEC. Halverwege de helft van Feyenoord. Voorzet in het schafstopgebied. Keurig met de borst aangenomen door Congolo en via Immers en Nederland. Om probeert Feyenoord er nu uit te komen. Dat zou toch met enige snelheid gepaard moeten gaan. Nou, aanzetten is dat dan ook van Nelom. Steekt nu de middenlijn over. Pelle komt naar de bal toe. Bal gaat naar de linkerkant. Ook al een invaller. Guillaume Fernandez is gekomen voor Secoussisé. Moet nu uh, ja, proberen om die bal voor de goal te krijgen. Laat dat over aan Nelom. Krijgt de bal terug. Versnelling van Nelom. Dan de bal naar de as van het veld. Daar is immers. Maar de bal eerst door zijn benen. Waardoor het ook balverlies voor Feyenoord oplevert. En nu NEC in de counter. En dat heeft men graag. Daar heeft men eigenlijk de hele wedstrijd op gespeeld. Met George die het wel Probeert om in de counter rechts te bereiken. De man die de voorzet gaf voor de 1-0. Maar die staat aan de rechterkant. Ziet de bal aan zich voorbij gaan. Feyenoord gaat ingooien. We spelen inmiddels 11 minuten in de eerste verlenging. 2-2 is nog altijd de stand in dit spannende bekerduel. Leuk voor Filip en Ronald. Maar onze Joris die moet natuurlijk ook voetballen. De dag van Joris Kreugel. Kijk. Ja, dat is een mooi gezicht, hè? Het Gelderdome in Arnhem, de wedstrijd Vitesse tegen Herakles. Ja, en eigenlijk kan ik helemaal daar niks van zien, want ik sta hier samen met Narda, jij bent stoert hier in het stadion. En jij hebt één taak, en dat is? Ik kijk de hele wedstrijd alleen naar de mensen, naar de publiek. De wedstrijd is begonnen, we zitten midden in de vuurlinie, hè? Ja. We staan achter de goal en we kijken naar het publiek, naar de Zuidtribune. Dit is echt ja, de aanhang. Jij ja, haat zeker voetballen, Nee, ik ben een fantastische En dan ga je dus de hele wedstrijd ja. gewoon naar het publiek staan kijken. Terwijl je zo dicht op het veld staat. Ja, erg, hè? Ben je niet hartstikke nieuwsgierig wat er achter je gebeurt? Jawel, sowieso, maar... Uh... Ja, dat mag niet, hè. Maar het is wel heel leuk om naar de, naar de publiek te kijken, hoor. Want uh, er zitten zoveel emoties in. Kijk je nou ook een beetje als er een leuke kerel tussen staat? Kijk je daar dan wat meer naar? Tot nu toe heb ik nog steeds geen leuke kerel gezien. Dus ik vind het zo je kijk niet echt naar de persoon zelf, hè. Je kijkt over ze heen. Stel dat eentje de hand heel erg snel omhoog doet. Dan ga je kijken, oh, wat gebeurt daar? Dan naar een kijken. Maar dan vinden ze niet leuk. Over ze heen kijken. Ja, eigenlijk wel. Anders krijg je net de reactie net als die uh, jongeman man daar. Je moet even een uh, lege uh... ja, bekertje naar nou, ons toe. Ja. Waar ja, leek je nou op? De spreekoren kunnen komen, dus dan uh, hebben we dan onze coördinator. Die moet dan een beetje naar voren gaan en uh, proberen uh, te stoppen. Dat lukt dan ook? Je probeert het wel aan deze kant stil te houden. Maar meestal, uh, als we de vinger voor onze mond houden, dan maar komt wel een beetje weer de rust terug. Ja, daar zitten de gangmakers daar bovenin. Het is een vrij rustig publiek. hè? Jullie wilt het. het niet geloven. Zie je het al, aan het publiek? Nou, de bier wordt gegooid, zag ik al. Maar je kan het al gelijk zien aan, aan de gezichten. Ze draaien zich om en er uh, kwam toch een biertje naar beneden. Heb je wie het tegen? Wat en alles enge dingen mee? Het engste was uh, bij uh, Vitesse NEC Daar ja? was de nooddeur van de uitvaart was losgeraakt. Dus, uh, we zijn met heel veel collega's en we tegen die deur aangehangen. Op dat moment sta je er niet meer stil. Maar ja, daarna ja, dan, uh, sta je wel even te trillen. Want wat zou er gebeuren als de deur inderdaad dan open gaat? Ik denk dat het dan wel een ramp was geweest. Het heeft ook iets weg alsof je uh, met z'n tweetjes in de dierentuin uh, staat te kijken. Apels kijken. He? Kijken. kijken. Heel zwarte apen. We nou gaan weer even kijken. Hè? ja. Weet jij even op? Dan geef ik wel weer een klein beetje wat er gebeurt. Nee, dan gooit iemand een uh, bier. Uh... Ja, maar die is leeg. Als je nou een volle gooien, nou, dan uh... schakel je gelijk iemand in en die pikt die mensen eruit. Ja. En dan worden ze eruit gezet. Dan kunnen ze een waarschuwing krijgen of ze een honderdwedstrijd verlaten. Inderdaad, je hebt het helemaal goed. Boni achter de bal, ik mag kijken, jij niet. Ik zag die juichen. Ah, dat geeft het gewoon niet. Ik kom wel eens af en toe in het stadion, niet elke week, maar en dan zie ik dan de stoert staan. en denk: Goh, hoe is dat nou eigenlijk? Dat je gewoon een hele wedstrijd naar het publiek zit te kijken. Ik vind het gewoon een hele leuke baan. Het was een rustige avond, hè? Ja. Nou, de hele gezapige wedstrijd, want ik heb gelukkig nog een beetje kunnen kijken. Jij hebt er helemaal niets van gezien, maar uh, met jouw werk is het natuurlijk nu ook maar. Daarna naar huis toe. En dan ga je nog even op televisie kijken. Ja, dan ga ik nog even kijken. zou ik niet doen. Waarom niet? Dat is niks zo. Ja, ik wil het toch wel zien. Joris dus doof geschreeuwd in het Gelderdoon bij Vitesse afgelopen zondag. Roland van der Geer die heeft bijna rust aan zijn oren, want de eerste helft van de extra tijd is bijna voorbij bij NSC Feyenoord. Nee, die extra tijd is voorbij, en dan is, is de rust voorbij. aan de oren juist. Voorbij, want dan wordt er weer een uh, gezellig plaatje ingestart. Dan nou staat het hier niet zo hard, dus is het allemaal uh, prima te doen. Nee, de, nog altijd 2-2. Na 15 minuten extra tijd, er is uh, ja, dreiging, maar niet meer dan dat van, uh, van Feyenoord. Veel voor de goal van, uh, van NEC. Zonder dat het echt uitgespeelde kansen oplevert. dat je dan dus zegt: Oh, ah, dat gebeurt dus niet. En NEC, ja, met die snelle mensen voorin, probeert het wel na het uh, balverlies van Feyenoord om snel te schakelen. Maar na zo lang voetballen gaat de nauwkeurigheid er ook wel een beetje uit. Dus uh, nog 15 minuten anders beginnen we aan de loterij. Die penalty schieten heet. Daar hopen beide denk ik niet op. Maar je zal in de laatste fase van deze verlenging toch wel zoiets krijgen. Van ja, moeten we daarop gaan gokken? Moeten we nog risico's gaan nemen? De bekende spagaat. Dus dat zal nog 10 minuten voetballen worden. En daarna 5 minuten kijken, afwachten en een beetje aftasten. En dan zullen we het allemaal zien. Nog 15 minuten officieel dus. Om te kijken of er nog een goal kan vallen bij NEC Feyenoord. In de tweede ronde van de beker. Na nou, 15 minuten in de verlenging is het 2-2. Dankjewel. Ronald Bas Tichelen, dan is het daar wel een beetje oe-a bij FC Utrecht, Ajax? Nee, nog niet echt. 6,5 minuten zijn we onderweg. Het is 0-0. Eén kansje gezien, dat was wel voor Utrecht. Assaren ging daar vrij slordig mee om. Want schoot veel te gehaast. Had veel meer tijd, denk ik, dat dan hij zich realiseerde. Om die bal in de buurt van het doel van Sillessen te krijgen. Want Sillessen is bij Ajax, net als vorig seizoen, de keeper in het Bekertoernooi. Dat betekent dat Vermeer op de bank zit. Bij Utrecht is Germ nog niet beschikbaar. Kali wel weer. De twee die uit het veld werden gestuurd in de wedstrijd tegen PSV. En Ajax probeert in het begin van deze wedstrijd waarschijnlijk om de Utrechtse energie een beetje te temperen. Toch zoveel mogelijk de bal rond te spelen en maar in de ploeg te houden. Maar was er ooit een uh, verstandige meneer in het voetbal die zei als je de bal hebt dan kan je in ieder geval niet in problemen komen. Dan kunnen hun niet, niet scoren. Nou dat klopt wel want hun die hebben nu wel de bal. Dat is dus Utrecht en dan willen ze heel graag met heel veel energie zo snel mogelijk naar voren op het middenveld verspelen dan uh, de Utrecht. Dus de bal wordt er een overtraining gemaakt door Assara en krijgt Ajax omdat Palsen onderuit werd gehaald de vrije schop. Zo blijft Ajax in de beginfase, waar het denk ik rekening had gehouden met, uh, laten we zeggen, een verhitte start. Eigenlijk uh, vrij makkelijk de gelegenheid om overend te blijven in de Galgenwaard, waar het 0-0 is na 7,5 minuut. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Wat zij je heel mijn wereld zeg me wat je wil dan wil dan wil dan staat We waren pas lacht, zat in de klas, naast kom als en Willem voor Mark en Pas. Jij zat voorin, keek achterom, ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug, ik vind je lief, zit op een bollek en ik ben verliefd. Tien jaren later waren we samen, ik was een jongetje, jij al een dame. Wist het al zeker, jij bent de ware, niemand waar ik nou zo lang naar kon staren. Soms is het erg, maar dit is mijn werk, voor jou ben ik gerd en het is het merk. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome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 En we gaan het nog een tijdje door. Gersperdoel, Doel, uiteraard, ik neem je mee. Luc, die neemt ons mee naar het volgende uur. Ja, soms zijn allemaal spannende dingen. In today's topics, um, iets over uitvaart. Weet je al of je wordt gecremeerd of begraven? wat ik wil ja, ja wil. Euh, begraven ja? Ja. ik ja. wil worden geresommeerd. Geresommeerd? ja dan word je in een bad met chemicaliën gelegd en dan blijft er uiteindelijk maar drie gram poeder van je over <laughs> Dat is een nieuwe manier komt meteen meer over duurzaam en wat moet er met de poeder gebeuren Luc uh, nou oh, jeetje daar heb ik nog niet over nagedacht oh dan moet je natuurlijk ook over nadenken uh, nog zeven seconden nou strooi me uit over de Waddenzee dat is mooi hè bijvoorbeeld ja. dat allemaal en meer zo meteen ja. Zondagmiddag, kwart over twaalf, Govert van Brakel met de perstribune. De gast, wijnkenner, presentator en koning van de reclame Ilja Gort. Je moet er natuurlijk nooit wijn van maken, Het is natuurlijk een ramp. Alleen maar gezeik. Verder oud tophockeyer Jacques Brinkman over het Nederlandse hockeyniveau. En dan komt het of het komt er niet. En als het niet komt, ja, dan, ja, dan blijkbaar is het onvoldoende kwaliteit. En aandacht voor al uw vragen en klachten over de media op Govert's antwoordapparaat. Ik vind het van een ontzettend laag niveau. Ik vond het nu normaal. Zondagmiddag kwart over twaalf, de perstribune. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf $19,95 per maand en u krijgt de e-reader helemaal gratis. Ga snel naar nrc.nl slash Sony. Ben jij een zelfstandige IT pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten, een goed tarief en je zelfstandige positie? Met het beproefde Total Match System van IT Staffing wordt je op waarde geschat. IT Staffing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 Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op Funda.nl Paul Carrick Zijn lekkerste sauce Nu verzameld op een 3-cd-box Paul Carrick Collected nu, overal verkrijgbaar. Dedicated. Dit is Radio 1.